7 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Tientallen vrouwen hebben de wereldberoemde operazanger Placido Domingo beschuldigd van seksueel onaanvaardbaar gedrag. Tegen persbureau Reuters zeggen ze dat hij in ruil voor banen seks met ze wilde. Sommige artiesten die weigerden zou hij bepaalde posities hebben geweigerd. Volgens de vrouwen en andere mensen uit de operawereld is het ongepaste gedrag van de 78-jarige Domingo al langer een publiek geheim. Domingo zegt dat de beschuldigingen niet kloppen en noemt het pijnlijk dat hij mogelijk mensen heeft gekwetst. De nieuw gekozen president Yamatei van Guatemala wil af van een omstreden migratiedeal met de VS. Die is gesloten door de huidige president Morales onder druk van de Amerikaanse president Trump. Daardoor geldt Guatemala nu als veilig land waardoor migranten uit omliggende landen in Guatemala asiel moeten aanvragen. Er is veel kritiek op het akkoord omdat het land straatarm is en er veel criminaliteit en corruptie is. De gemeenteraad van Amsterdam wil een debat over het oplaaiende geweld in de hoofdstad. De afgelopen vier dagen waren er vijf schietincidenten waarbij één dode viel. De partijen willen van de burgemeester weten welke maatregelen ze neemt... om het geweld tegen te gaan. Het debat wordt mogelijk op 5 september gehouden. In Hongkong komt het vliegverkeer moeizaam weer op gang... nadat het gisteren was stilgelegd vanwege demonstraties. Nog niet alle vliegtuigen kunnen vertrekken... en er zijn meer dan 200 vluchten geannuleerd... Het is ook onduidelijk wanneer de luchthaven weer volledig operationeel is. Gisteren bezetten duizenden betogers het vliegveld. Ze zijn boos over het steeds harder wordende politieoptreden tegen de demonstranten. die al vele weken protesteren tegen China's pogingen om meer grip te krijgen op Hongkong. De regeringsleider Carrie Lam zegt te willen praten met de betogers. maar dan moeten ze wel stoppen met hun acties, zegt ze. Het weer vooral in de noordelijke helft regen. De loop van de dag verplaatst de regen zich naar de rest van het land... en kan er lokaal ook veel neerslag vallen. En het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. Op de A10 Zuid richting Den Haag... staat Ville voorknopend de Nieuwe Meer, 4 kilometer... met zo'n 10 minuten vertraging. En de oorzaak is een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie.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 many places and And ja. Which kinda of fashion is wrong? Appetite. Everything is wrong. I used to be.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 No way to go no matter what the man says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 Right now. up.